2 uur. Dit is Radio 1. De Jongen de Graaf. Goedemiddag allemaal. Een rustdag voor de renners betekent een gewone werkdag voor Radio Tour de France. We zijn er na het NOS Journaal met Ewout de Jong. De Egyptische interim-president Mansour heeft een commissie benoemd... die onderzoek moet doen naar de schietpartij in Cairo... bij de kazerne van de Republikeinse Garde. Wie in de commissie zitting neemt, is nog niet bekend. Bij de schietpartij kwamen vanmorgen zeker 42 mensen om... en vielen meer dan 300 gewonden... Het waren bijna allemaal aanhangers van de afgezette president Morsi. Mansoer heeft diepe spijt betuigd over het incident. Hij sluit zich aan bij de verklaring van het leger... waarin stond dat de militairen zich verdedigden... tegen een aanval van Morsi-aanhangers. Aangenomen wordt dat Mossi in de kazerne wordt vastgehouden. De politieke situatie wordt er sinds het schietincident niet eenvoudiger op, zegt correspondent Sander van Hoorn. Beide partijen die de staatsrecht steunden, zaten twee religieuze partijen. En die hebben vanmorgen na dit incident hun uh, steun ingetrokken. Dus de, de tegenstellingen in elk geval aan de oppervlakte die verdiepen zich alleen maar. Inspecteurs van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen in Griekenland. Wel waarschuwt de Trojka voor de onzekere economische vooruitzichten van het land. Goedkeuring van de Trojka maakt de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma. De ministers van Financiën van de Eurolanden nemen daar mogelijk vandaag een besluit over in Brussel. Bij een steekpartij in een Rotterdams gebouw voor begeleide wonen is een medewerker gedood. De politie heeft een man aangehouden. Het is een 35-jarige bewoner van het huis. In het gebouw met tien appartementen wonen momenteel negen mensen onder begeleiding van het Centrum voor Dienstverlening. Het zijn voormalige daklozen die zelfstandig wonen en werken. Het slachtoffer is een medewerker van 61 uit Rotterdam. Bij een busongeluk in Spanje zijn negen doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. De lijnbus was met 30 passagiers op weg van Serranios naar Avila, ten westen van Madrid. In de buurt van Avila vloog de bus uit de bocht en sloeg over de kop. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Volgens een getuige reed de chauffeur te hard. De weersomstandigheden in het gebied zijn goed. Het Europees Comité voor Sociale Rechten gaat een klacht van de protestantse kerk over het Nederlandse asielbeleid behandelen. Het comité heeft de klacht tegen de Nederlandse staat ontvankelijk verklaard. Volgens de kerk mag de staat, uitgeprocedeerde en illegale, geen onderdak, voedsel en kleding onthouden. Het is voor het eerst dat een kerk in Europa een klacht tegen de staat indient. Als de klacht van de protestantse kerk gegrond verklaard wordt... dan is de Nederlandse staat verplicht om de opvang van illegale te veranderen. De kerk hoopt de eind van dit jaar een uitspraak te krijgen. Het weer, volop zon, met in het binnenland temperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan zee 19 tot 22 graden. Aan zee staat een matige noordelijke wind. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag afwisselend wolken en zon... en een middagtemperatuur van 17 tot 23 graden. Wel blijft het droog. Hwb Verkeersinformatie met John Bakker. Met files op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn... bij Deventer Oost, twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... bij Laren, ook daar twee kilometer file. Bij werkzaamheden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij knooppunt Europaplein, vier kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij het ringvaartaquaduct, twee kilometer... En op de ring van Amsterdam, de A10 tussen de Alfred Rij en knooppunt Nieuwe Meer. Ook daar twee kilometer. Ongelooflijk, we waren toch een vlak land van Polderwegen. Ja, dit is een rit waarvan ze over 50 jaar nog zeggen: van, Wist je nog die rit? En nu gewoon vier Nederlanders in deze groep. Ja, met de positie in het klassement, uh, ja, daar kan ik het voor uh, niet op rekenen. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat is Daniel Maarten, inderdaad. Die kleine hier met die gele schoentjes en die grote neus. Oh, ik niet dat die laatste corner cruciaal met Geo Levens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dalenbout, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. De renners trainen, rusten uit... liggen op de massagetafel of drinken een kopje koffie op een terrasje. Na negen etappes en een weekend in de Pyreneeën... zijn ze daar ook wel aan toe. Maar helemaal vrij zijn ze niet... Want uh, er is vandaag ook uh, tijd vrijgemaakt voor de pers bij Vacances Soleil DCM, bij Argo Shimano en bij Belkin. Belkin met de nummers 3 en 4 van het algemeen klassement. Op dit moment praat Gio Lippens met Bouke Mollema en Laurens Tendon. Wordt u straks in Radio Tour? Op weg met Radio Tour de France. Lundi, 8 juillet. Repos à Saint-Nazaire. We komen aan de We'll Ici Radio-Tour de France, le spectacle de la NOS. De Tour chez vous avec l'équipe de Radio Tour de France. The Dire Straits uit 1983, Twisting by the Pool. U weet het, het is de eerste rustdag in de Tour. Dat geeft ons de gelegenheid om wat uitgebreider te gaan praten met renners en Ploegleiders, dat gaan we ook de komende uren van Radio Tour de France veelvuldig doen. Maar met de honderdste editie van de Tour komen ook heel veel mooie verhalen los. De Nederlandse Tourgeschiedenis begon in 1936. De prominente sportjournalist Joris van den Berg kreeg het voor elkaar vier man naar Frankrijk te sturen. Dat waren Theofiel Middelkamp, Albert Gijssen en de in Frankrijk wonende Albert en Antoon van Schendel. Jeroen Wielaert dook de geschiedenis in met Ron Kouwenhoven... auteur van een boek over Joris van den Berg. Pionieren met vier Nederlanders in 1936. Joris van den Berg was er niet bij in Frankrijk, Ron Kouwenhoven. Nee, want hij had, uh, had zelf geen stuiver te makken. En, uh, en de Wielerbond uh, was nog armer dan een kerkrad. Dus die vier renners... Uh, Middelkamp, de gebroeders van Schendel en Albert Gijzen, die reisden af naar Frankrijk. Daar namen ze een stuur en een zadel mee. De fiets kregen ze van de organisatie en ze werden ondergebracht bij de zogenaamde kleine ploegen. Dat waren alles bij elkaar met de individueel rijdende renners een 38 man. En er was één verzorger voorgesteld en die kwam elke avond in het hotel langs. Ze gingen weg met veel kritiek. Het kon helemaal niets worden. Het moest een schandaal worden. Ja, maar dat kwam vooral van uh, Albert Milhado af. Albert Milhado werd later een beroemde verslaggever van de AVRO met zijn gesproken brieven uit Londen. En die was toen uh, een jong beginnend verslaggever bij een Amsterdams uh, sportblad. En eh, die ging veldkeer tegen de plannen van eh, Joris om renners de bergen over te, laten, over te sturen. Want dat kon volgens hem niet met jongens die van het platteland afkwamen. Ik heb eh, Melhado later daarover geïnterviewd. En toen zei hij in het Rosa Spierhuis in Laren tegen mij... Hij zegt, dat schaamrood staat op mijn kaken, dat ik dat heb gedaan. En dat ik, want ik had niet mogen twijfelen aan de autoriteit van Joris van de Bergen op dit gebied. En toen ...dat de hele berg in regenboog gevuld, zodat de omstandigheden de werd alle alleronaangenaamst waren. Er is geen vloeg geweest, welke gaaf in het zadel is gebleven. Bij ons vielen zijen, Albert van Sendel, die zich nog het meest blesseerden, dan Dominicus en Helmond. En voortstreef Anton van Schendel driemaal een lekker band. Dat dit betekent, heeft het dus niet mee In 1939 is Joris van der Berg er dan voor het eerst wel bij. Een combinatie van verslaggevend werk, ook voor de radio, dat horen we, en de krant. En krijgt hij gelijk bonje met een groot talent, Limburger, zijn kopman, Jan Lambrichs. Al wilde hij niet spreken van die systeem van kopmannen en knechten. Nee, daar was hij een, een felle tegenstander van. Want hij wilde iedereen de kans uh, geven om uh, uitslagen te maken. Maar ja, Lambrichs was van een aparte klasse. Het was nog een jonge renner. En uh, hij begon gelijk in de Tour de France. De tweede dag was er een tijdrit. En hij eindigde in die tweede in. En uh, vervolgens bleek hij in de bergen ook erg goed mee te kennen. Hij stond uh, vijfde toen er in de Alpen uh, tijdrit van 64 kilometer gereden moest worden. Er was een afspraak volgens Lambrichs dat hij halverwege een seintje zou krijgen van Joris. Dat hij voluit moest gaan. Maar toen hij op 10 kilometer van de Venus de Belg Marcel Kind inhaalde... en aan die, aan die vroeg van hoe ver is het nog? Toen riep de Belg tegen hem, je bent er al bijna. Dus eh, toen verloor hij zijn eh, vijfde plaats en viel terug naar de achtste plaats. Maar dat was natuurlijk voor een Nederlander nog steeds uitstekend. Lambrichs heb later altijd beweerd, als ik de steun van de ploeg had... dan had ik op het podium kunnen eindigen ja Dat blijft natuurlijk toch twijfelachtig, want hij had de, de knechten van hem. er eh, was een van de broers eh, van Schendel, Albert. Eh, maar die reed in een Franse ploeg, Frans Poort, uit eh, Toulouse. En die was eh, meer bezig met eh, het ondersteunen van zijn eigen merkenploegmaten... dan het belang van eh, Lambricht te verdedigen. Eh, dat was financieel natuurlijk ook aantrekkelijker voor hem... En renners als Helmons en andere Nederlanders die in de ploeg zaten... die konden in de bergen gewoon niet mee. Dus daar had hij nooit steun van kunnen krijgen. Maar zo is toch ook het beeld ontstaan, wat nog steeds hardnekkig is... dat Joris van den Berg er eigenlijk helemaal niets van snapte, van dat ronde werk. Uh, dat, ja, dat is een beeld dat uh, is inderdaad ontstaan. Maar ik denk dat het niet terecht is. Want uh, de omstandigheden voor ploegleiders waren toen totaal anders dan uh, tegenwoordig. Je ging er naartoe als ploegleider. En dan kreeg je een, in je auto een commissaris, een koerscommissaris kreeg je mee. Die koerscommissaris moest op een vaste positie in de koers rijden. Dus bijvoorbeeld, hij moest achter groep nummer 4 rijden. Als je eigen renners er niet in zaten, dan zag je de hele dag je eigen renners niet. Je kon wel steun verlenen als er pech was. Dan kon hij er naartoe. Maar dan moest hij... Zodra dat gebeurd was, weer terug naar de positie... waar de koerscommissaris moest rijden in de koers. Dus eh, van eh, echt ploegleiden was nauwelijks sprake. De Nederlanders lagen hier dus vijfde en zekde. En ze reden zo uitstekend dat Jacques Caudet van auto, u weet al het laatste van de van Ingrid... op spontane wijze zijn bewondering uit. Toen hij met zijn auto de onze passeerde... applaudisseerde hij en rief hij... Doping was al voor de Tweede Wereldoorlog een onderwerp van Joris van den Berg. Hij ging tekeer tegen trainers die hun renners drogeerden. En na de oorlog is hij daarmee doorgegaan. Ja, wat dat betreft was hij gewoon eh, baanbrekend bezig. Want hij was de eerste verslaggever die er internationaal over schreef... Al in 1936 ging hij tekeer keer tegen Guus Schilling. Dat was toen de coach van de Nederlandse baanrenners tijdens de Olympische Spelen in Berlijn. Uh, hij verweet Schilling dat hij zijn renners uh, had gedrogeerd. Zijn dus artikel is in, het, uh, in de NRC verschenen. Na de oorlog heeft hij echt een uh, grote campagne gevoerd tegen het uh, dopinggebruik. Met name nadat er in 1950 in Moorslede een Franse renner, Munier, al na drie kilometer van zijn fiets viel. Die werd vervolgens eh, teruggebracht naar de start. Daar bleef hij nog drie kwartier onder de tribune liggen... waar de uci eh, bonzen op zaten. En Joris die, eh, schreef daar een eh, vlammend artikel over... waarin hij eh, onthulde dat de man met een, door een eh, onderhoudse injectie eh, had gehad... en dat hij daardoor eh, min of meer vergiftigd was. Hij heeft eh, kort daarna ook eh, stukken geschreven waarin hij eiste dat er bloedcontroles kwamen. En daarmee was hij natuurlijk zijn tijd ver vooruit. Want pas 50 jaar later is het zo ver gekomen. Hij was niet, als veel van zijn collega's, die wegkeken. Nee, dat deed hij niet. Hij ben in 1948 in de Tour de France. Is de Belge Okkers, was toen de kopman van de Belgische nationale ploeg. Die kwam in een rit naar Montpellier in enorme problemen. En verloor eh, ongeveer drie kwartier. Hij kwam eigenlijk buiten de tijd binnen. Maar hij werd, eh, zoals dat zo mooi werd ge gezegd toen, eh, opgevist. Omdat hij zo eh, moedig gestreden had die dag. Joris ging na afloop naar eh, Achiel van der Broeke. Een van de topverslaggevers van de Belgen. En zei van wat was er met de hand? En van, uh, van der Broeke zei tegen hem van ja uh, het is een geval van doping. En er zal vanavond nog wel een hartig woordje over gesproken worden. Toen hij thuis kwam keek hij de sportwereld naar. Waar uh, Van der Broeke voor werkte. En allerlei andere kranten. Niemand schreef erover dat Okkers uh, aan de stimulerende middelen had gezeten. Het was natuurlijk ook niet zo makkelijk om daarover te schrijven. Want bewijzen waren er natuurlijk niet. Maar ze wisten wel degelijk dat het gaande was. En Joris uh, schreef... De, uh, die schreef dat er stimulansen aangebraakt waren. Maar dat was de enige die dat deed. Jeroen Wielaert dook met Ron Kouwenhoven in de Nederlandse tourgeschiedenis. De de Tour. Radio Van 2 tot half zeven. de Radio Tour de France. Van Robin Tik. We gaan uh, naar Frankrijk, want dat doen we gewoon hoor: op een rustdag. Want uh, Gio Lippens uh, die is daar. En uh, Gio gaat op de rustdag heel hard werken. Zo is het toch, Gio? <laughs> Ja, nou ja, wat kunnen we ook anders. Stel je nou eens voor dat je nu een hele dag niks te doen hebt. Stel je voor dat ik tot twaalf uur op mijn nest zou liggen. Dan zou ik morgen zo brak zijn. Ja, dan ben je, je helemaal uit, dan ben je er helemaal uit. Ja, um, dus dat moet je niet doen. Jij uh, bent nu bij uh, Belkin. Hè? En uh, je gaat straks nog naar Argos. Maar ik zei net al in mijn opening. Ik denk bij Belkin is, is volgens mij iedereen buitengewoon vrolijk... met de nummer drie en vier in het algemeen klassement. Ik heb alleen maar glimlachen gezien ja. en dat is toch wel heel anders dan in het uh, verleden toen de uh, ploeg nog Rabo uh, heette. Dat heeft niks met de naam van de sponsor te maken trouwens hoor, maar wel met de prestaties van de renners. Uh, ja, we weten het allemaal. Uh, de afgelopen jaren, ja dan was het gewoon na de eerste week, was het meteen al einde klassement kansloos. Tuurlijk, Robert Geest, ik ooit eens een keer heel goed gereden in de Tour, maar uh, daar, daarvoor en daarna was het toch altijd wel, er gebeurde er wel wat, valpartijen, ellende, ziekte en nu is het gewoon een eerste Tourweek geweest die je eigenlijk alleen maar kunt dromen, denk ik, als je aan zo'n tour gaat beginnen. Dus wat dat betreft uh, inderdaad alleen maar blije mensen. Ja, het is niet alleen bij Belkin, denk ik. Maar ik denk dat je uh, straks bij Argos ook wel veel uh, mensen ziet glimlachen. Nou, als je gewoon bekijkt, hè? Uh, Argos. Meteen de eerste etappe gewonnen. Meteen de eerste gele trui geprakt met Marcel Kittel. Uh, daarna nog eens een keer die poging in de laatste anderhalve kilometer van Tom Dumoulin. Uh, Degenkolp op een tweede plek in de sprint achter Peter Sagan. Ja, die hebben gewoon die hebben een, een, een prima tour gereden. Die hebben gewoon de beste tourwe eerste tourweek gereden uh, die ze ooit hebben meegemaakt als ploeg. Want ze hebben natuurlijk ooit als Shimano hebben ze hier gereden. Terwijl er nu een helikopter uh, probeert uh, geloof ik, hier op het dak van het hotel te landen. Uh, dat is ook altijd heel fijn. Maar dat hoort natuurlijk ook bij de Tour. Maar die hebben een geweldige eerste Tourweek gehad. Ik moet je heel eerlijk zeggen, een eindje verderop... bij Vakantie Soleil, ja, daar hebben ze Liebe Westra in de kopgroep gehad. Ze hebben het sprintertje gehad. Natuurlijk Danny van Poppel, die daar toch in ieder geval opvallend uh, gereden heeft. En die in ieder geval ook samen met zijn broertje Boy... Uh, de eerste Tourweek heeft overleefd. Dat is ook al meer dan de meeste mensen hadden verwacht van die ploeg. Uh, en ze hebben natuurlijk Wout Poels. Uh, de eerste Pyreneeëndag uh, ja, door het ijs gezakt. Tweede Pyreneeëndag gewoon geweldig. Mee ...in die eerste grote groep, dus die drie Nederlandse ploegen. En dat is ongekend, die hebben een prima eerste toerweek achter de rug. Nou, jij kunt ze uh, bijna allemaal spreken gewoon vandaag, hè, op, op die rustdag. Uh, hoe, hoe ziet zo'n dag er dan uit? Uh, je loopt daar en uh, ze, ze melden zich zomaar bij jou aan? Nou ja, zo ongeveer gaat het wel. Dan moet je je wel voorstellen dat de belangstelling... en dan met name bij Belkin enorm groot is... niet alleen Nederlandse journalisten, maar ook buitenlandse journalisten. Want ja, als je drie en vier in het klassement staat... dan tel je in één keer mee in dat grote spel... En dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren wel gezien bij buitenlandse ploegen. daar gingen wij ook naartoe. En daar gingen we ook kijken van hoe is het met de uitdagers van de gele trui. En laten we eerlijk zijn, Bouke Mollema en Laurens Stendam zijn trouwens allebei inderdaad uitdager van die gele trui. Ja, en dan komen ze op een gegeven moment van de eettafel af. Want ze hebben zojuist hebben ze even geluncht met de ploeg Vanmorgen hebben ze rustig even de benen losgereden. En dan komen ze op een gegeven moment van de eettafel af. Dan gaan ze zitten. Ja, en dan mag je ze inderdaad vragen gaan stellen. Nou, dat heb ik net mogen doen bij die twee, Laurens dus en Bauke Mollema en ik vroeg eerst aan Bauke Mollema of het nou een lekker gevoel was, even zo'n eerste rustdag of dat een welkome dag was. Ja absoluut, Het was super zwaar weekend, uh, ja, De afgelopen twee dagen natuurlijk en uh, ja ik denk dat die rustdag is voor mij uh, kwam me heel goed uit. Laurens drie en vier in het klassement, jij bent vierde plek, zeg eens eerlijk, dat had je van tevoren nooit durven dromen. Nee, dat had je van tevoren direct voor getekend en het is onverwacht, maar wel leuk natuurlijk dus, uh, ja, het is leuk om een keer zo kort te staan en, uh, ja, uiteindelijk gaat het ook om hoe we in parijs staan natuurlijk, maar uh, dit hebben we, ja, dit is gewoon leuk. Wat doet dit met jullie? Want verandert het ook de hele situatie? Ja, je ziet het nu, de belangstelling is veel en veel groter dan de afgelopen jaren in één keer. Ja, de begin van vandaag was een beetje te merken natuurlijk op zo'n rustdag. We hebben ook wel rustdagen gehad dat er veel minder druk was. En uh, ja, dat is alleen maar leuk. En ik hoor dat in Nederland uh, mensen het leuk vinden dat er weer Nederlands vooraan meedoen in de bergen. En... Er is toerkoorts. Nou, dat is mooi, toch? Vorig jaar was het een beetje minder een sportzomer. Nou ja, leuk dat we nu een mooie sportzomer kunnen bezorgen. Bauke, samen met Laurens ben jij een renner die weet wat het is om in de Vuelta-hoogte te eindigen, in het hoog in het klassement te eindigen. Maar in de Tour, hoe anders is dat? Nou ja, de Tour is gewoon uh, de grootste van de drie, uh, drie grote rondes natuurlijk. En, en ook de zwaarste, maar dat is vooral niet zozeer qua parcours... maar wel qua het niveau van de renners, uh, qua, qua de stress in de koers. Uh, alles omheen natuurlijk, veel, veel meer publiek, veel meer mensen, meer journalisten. En dat maakt het allemaal bij elkaar ook wel, wel uh, zwaarder. Komt er dan ook iets van druk op je schouders of heb jij daar helemaal geen last van? Ja, natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Kijk, uh, van tevoren is er natuurlijk al veel meer druk dan voor die andere grote rondes. Omdat uh, ja, veel mensen verwachten uh, ja, wat van mij van de ploeg en vooral in de Tour natuurlijk. Kijk, uh, een Tour kan, kan het seizoen voor jezelf en, en voor de ploeg ook uh, maken of breken. En, uh, ja, daarom is het ook wel fijn dat we in ieder geval nu, uh, nu heel goed begonnen zijn. En daarna... Kan je carrière maken zelfs? Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon zo. En daar, dat is natuurlijk precies de Tour. Daarom is het zo'n uh, ja, zo bijzondere sportwedstrijd. En uh, de, daarom is het ook de belangrijkste wedstrijd. Laurens, jij bent zes jaar ouder dan Bauke. Ik bedoel, kijk jij er wat, wat gelaten er nog tegenaan? Of, of heb jij er ook wel een beetje last van? Het idee, ja, nu kijkt iedereen. Uh, nee, daar heb ik niet echt last van. Ik bedoel, jij ja, bent gewoon in de koers. Als je in de koers zit, ben je gewoon met je eigen koers bezig. Of, ja, hè, met, je, met je benen. Met, uh, vooraan zitten op de juiste momenten En uh, met het afzien in de kols. En... Uh, ja, buiten de koers is dit wel anders natuurlijk. Ik zat net te denken, toen ik het doe, stond de eerste rustdag verweld. Daar zaten we ook alweer en uh, was het toen als journalist. Want toen stonden we volgens mij nog met drieën bij de eerste twaalf. Dus uh, wat dat betreft is qua is het vooral heel anders. De aandacht, maar ja, ja, in de koersen, uh, het niveau van de renners is gewoon heel hoog. En dan ben je gewoon met jezelf bezig ook en uh, zo goed mogelijk presteren. Nog even over dat gevoel van de afgelopen dagen. Het gevoel in de Pyreneeën. Dat jullie ineens gewoon echt duelleren met mannen als Contador, met Valverde, met Vroom. Ja, dat begon natuurlijk zaterdag. Dus, dus, ja, dat was gewoon een heel uh, goed gevoel. Want, uh, ja, onderaan extra men, uh, ja, dat trok is hem vol op gang. En op een gegeven moment moest ik eraf, kijken. ik om, zag eigenlijk bijna niemand meer. Ik denk, oh, nou, ja, toen, nee, dan ging ik Nico tellen. Ja, ik lag op dat moment zeven of zo en dan kon je nog Contador en... Uh, en halen, uh, inhalen, ja, dan eindig je opeens vijfde en dat is natuurlijk wel eens lekker. En het is vooral mooi dat je dat met z'n tweeën doet, denk ik. Dat is ook wel iets wat de Tourkoorts al in Nederland aanwakkert. Kun jij dat gevoel beschrijven, Boken? Als je daar zit en je ziet ineens dat ja, mannen waarvan je, nou ja, waar, waar je gewoon zelf nog naar gekeken hebt, dat die uiteindelijk goed reden in een Tour, dat die eraf moeten. Ja, dat, dat geeft wel een extra kick. Ja. Zeker uh, in de eerste berg van de Tour, natuurlijk. Ja, uh, waar meteen de klassementen gezet wordt voor, voor de eerste week daarna. En als je dan onderaan, ja, ik denk, toen, ik, toen ik moest lossen, denk ik dat ik er nog een man of twaalf uh, al voor me reed. Ja, alleen, ik, ik had wel het gevoel van, ik, ik kan, kan blijven rijden en ik ga niet helemaal één uh, starten. En dat, dat was denk ik daar, daar mijn kracht geweest op die klim. Dat heel veel renners gewoon zich op hebben geblazen. En ja, de een na de ander, op een gegeven moment had ik Vogelsang in, uh, Rodriguez. Uh, ja, even later komt door zeg maar. Ik zag hem rijden en dan, rij je, dan voel je al dat je steeds dichter daar naartoe gaat. Dus dat, dat geeft dan wel extra, extra moraal nog. Maar denk je dan niet, wat overkomt me nu? Nee, nee, op zich dat niet. Weet je. Het is meer gewoon dat je bezig bent om, om alles te geven op die klim... en om in ieder geval zelf zo, ja, zo, zo kort mogelijk, zo snel mogelijk uh, omhoog te rijden. Slotvraag, komende week. Drie vlakke etappes, een tijdrit. Zondag pas die etappe naar de Mont Ventoux. Duurt lang, hè? Ja, het duurt wel lang. Alleen uh, ja, na, na, na dit zware weekend is het ook wel even lekker om uh, ja, deze rustdag te hebben. En morgen ook niet meteen uh, zware rit. En een tijdrit wordt natuurlijk heel belangrijk voor het klassement. En die vlakke ritten zou eventueel misschien wat met de wind kunnen gebeuren. Dus het zal, zal zeker uh, opletten, opletten blijven. Blijf jij nog een beetje in de buurt van Bouken de komende week? Of? Ja, lijkt me wel het makkelijks voor de rest van de ploeg ook. Als wij een beetje bij elkaar in de buurt zitten. Dus dan kunnen ze op twee tegelijk letten. Ja, Wat is het overleven in zo'n week? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, de, uh, ieder, een ongeluk uh, zit in een klein hoekje. Ik bedoel, vrijdag uh, stond ik nog midden tussen een valpartij in... en voor me en achter me vielen ze aan alle kanten, zeg maar. En dan kon ik mezelf gelukkig recht houden. Ja, kijk, lig je er zelf ook bij. Dan sta je nu geen vierde. Ja, ze dus klinken allebei zo ontzettend rustig. Dat lijkt mij een buitengewoon goed teken. Ja, zo zaten ze er ook bij, Dionne. Echt als uh, twee mannen. Uh, ja, Bauke Mollema natuurlijk een stuk jonger dan uh, Laurens den Dam. Uh, Mollema 26 jaar, Laurens den 32 jaar. Maar die allebei hier zitten alsof het de normaalste zaak van ja, de wereld is... dat zij in de top 5 van het klassement staan. Sterker nog, Mollema op een podiumplek. Ja. Uh, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik die leeftijd had... en ik zou uh, op mijn fiets zitten en ik zou in een tour ineens uh, derde staan... ik denk toch dat ik een beetje stond te trillen op mijn benen. Ja, het is toch ook fantastisch dat, dat Bauke Mollem maar zegt... Uh, ja, natuurlijk voel ik die druk. Ik bedoel, ze draaien er ook helemaal niet omheen. Blijkbaar kan hij daar ook gewoon heel goed mee omgaan. Daar is iets veranderd, heb ik het idee, ja. binnen de ploeg. En waar het nou mee te maken heeft, er wordt denk ik meer gepraat uh, met, uh, met de ploegleiding. Er uh, zullen mensen zijn die zich toch meer, ook, ook, ook ja, psychologisch wil ik niet zeggen, maar wel in ieder geval op die manier met die jongens uh, bemoeien. <coughs> en die ze uh, ook duidelijk maken: ja, uh, jongens, je, je moet je werk doen. Uh, ben nou niet te bang voor risico's zoals dat in het verleden altijd was. Dan ging het wel eens krampachtig. Hè. Dan was het altijd van: oh jee, er mocht niks misgaan. Uh, dat was zowel in de wedstrijd als buiten de wedstrijd. Als er een beetje een, een, een lastige vraag werd gesteld, ja, dan werd dat meteen als, ja, als vervelend uh, beschouwd. Uh, zo van, ja, maar we rijden toch goed. En op dit moment uh, merk je daar helemaal niks van. Maar het is natuurlijk heel makkelijk praten... als eigenlijk alles binnen die ploeg goed gaat. Want ga, maar, van, uh, ga maar na. Ze rijden alle negen nog gewoon in de rondte bij uh, Belkin. En uh, dus dat betekent gewoon dat ze de eerste week... echt letterlijk zonder kleerscheuren zijn uitgekomen. Hoewel Bram Tankink natuurlijk gisteren uh, gevallen is. Maar dat, dat ziet er ook allemaal prima uit. Er is helemaal uh, niks aan de hand eigenlijk. Kijk, als ik nou eens even kijk naar de deur hier van het hotel... ja, je gelooft het niet. Maar daar loopt dus Damiano Coenigoo loopt door de schuifdeur naar buiten met van die hele gekke sokken, van die sokken waarmee de doorbloeding uh, beter wordt, en dat onder een korte broek en dan blauwe gele schoentjes. Charming. Maar die heeft een serieuze patat <laughs> gehad. Ja. En uh, die heeft echt een serieuze klap gehad en dan praat je toch over Coenigoo gewoon een grote renner. En, en, en zo zijn er veel meer uh, toprenners die hier rondlopen nu in Frankrijk... in deze Tour, die eigenlijk al een goed klassement uit hun hoofd hebben gezet. Of die alleen nog maar kunnen hopen dat ze eens een keer een geweldige dag hebben... en dan misschien eens wat tijd terugpakken of een etappezege kunnen pakken. Maar ja, de manier waarop uh, inderdaad bij Belkin nu gekeken wordt... naar Mollema en Tendam en het rijden van Robert Geesing... want echt wat hij gisteren deed was echt uniek. De manier waarop hij op het einde van die etappe nog eventjes... ze probeerde in ieder geval de achtervolgende groep naar die koplopers toe te sleuren... ja dat. Maakt wel indruk. We komen straks bij je terug, uh, Gio. En dan spreek je ook met Bram Tankink, hè? Zeker, en met Robert Geesink. En met Robert Geesink. Dankjewel, Gio. Het is uh, half drie geweest. Dat betekent dat het tijd is voor het NOS-vernaam met Jong. Dit is Radio 1. E. In Egypte gaat een commissie onderzoek doen naar de schietpartij in Cairo... bij de kazerne van de Republikeinse Garde... waarbij vanochtend 42 doden vielen en meer dan 300 gewonden. Interim-president Mansour heeft de commissie benoemd. Hij betuigt diepe spijt over het incident. Inspecteurs van de Europese Centrale Bank, de EU en het IMF hebben ingestemd met de voorgestelde hervormingen in Griekenland. De goedkeuring maakte de weg vrij voor uitbetaling van leningen van het Europese hulpprogramma. De Trojka waarschuwt wel voor de onzekere economische vooruitzichten. Bij een busongeluk in Spanje zijn negen doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. De bus was rond half negen in de buurt van Avila uit de bocht gevlogen en over de kop geslagen.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 De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is dicht tussen Badmen en Deventer-Oost. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er staat 5 kilometer file. Verkeer vanuit Hengelo naar Apeldoorn kan omrijden via Zwolle... over de A35, de A28 en de A50. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Voor knoop het Eemnes staat 4 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En dan nog een file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 4 kilometer. Ja, goedemiddag allemaal, op deze eerste rustdag in de Tour de France van 2013... is er alle tijd om lekker te praten met renners en met ploegleiders. En daarom gaan we nu uh, snel naar Gio Lippens. Want Gio, je hebt het beloofd, je hebt Robert Geesing bij, hè? Ja, zeker. En belofte maakt schuld. Als ik zeg dat ik zo met Robert Geesing ga praten, dan gaat dat ook wel lukken. Uh, Robert, wat wij gisteren van jou hebben gezien, hoe bijzonder was dat? Dat sleuren aan kop van een pelotonnetje met favorieten naar een bergetappe... om maar te proberen die koplopers terug te pakken. Ja, dat was eigenlijk uh, waarvoor ik uh, mee ben. Hier naar de Tour, denk ik. In de eerste instantie om Bouken en, en, uh, en nu ook Laurens uh, te ondersteunen. Uh, de eerste dagen was ik daar niet goed genoeg voor. Uh, tenminste op Corsica. Er was ook niet heel veel werk te doen, zeg maar. Maar uh, toch heel blij dat ik in de Pyrenee wel uh, dat niveau gehaald heb. Eerst die dag daarvoor al die aanval op, uh, op de... Hoe heet het is? Ja, de paillere. Oh, de paillere was het. <laughs> en daarna uh, gisteren uh, gewoon een hele goede dag. Mee, uh, ja, mee bij de beste. Uh, wat zijn 20, 25 man in de Tour weer. Dus dat is wel weer uh, een beetje het niveau waar ik vind dat ik thuis hoor. En dus uh, daar was ik wel heel erg tevreden mee. Maar kun jij je wel voorstellen dat wij op de commentaarpositie de mensen thuis echt eens hebben wauw, Robert Geesink die zich gewoon nou ja, letterlijk de ballen afdraait... om het maar even plastisch te zeggen... voor die twee mannen die hoog staan in het klassement. Dat is toch apart. Nou, vind ik op zich wel meewallen Tenminste, ik, ja... Ik heb een, uh, ja, hoe het seizoen tot nu toe verlopen is voor mij, uh, we, we alles op een giro gezet. En, en, en uh, ja, is het niet logisch om hier nog weer een klassement te willen rijden. En, en, en zo zijn we hier ook de Tour ingegaan. En uh, ja, ik ben er gewoon goed in gegroeid. En ik ben blij dat ik voor die mannen wat kan doen. En uh, als ik me zo door blijf ontwikkelen, ik bedoel, op, op Corsica was ik denk ik niet bij de beste 90. bij ben nu bij de beste 25, nou, dan heeft die laatste week nog veel, uh, veel, uh, veel, uh, veel moois in het... Uh, in, in het vooruitzicht, zeg maar. Dus uh, ja, het gaat, gewoon, uh, gaat het hartstikke lekker nu. En die jongens die rijden hartstikke goed. Dus uh, goede sfeer in de ploeg. En uh, ja, lekker zo doorrijden. Verbaast het jou trouwens dat die twee zo goed rijden? Ja, een klassement, ja, dat maak je niet alleen zelf. Dat heeft natuurlijk ook te maken met anderen die afhaken. Maar dan moet je zelf wel goed zijn. Uh, Mollema 3, Tankink 4. Uh, Tankink moet je mij horen. Tendam 4. Uh, maar dat betekent wel, ja, verbaast jou dat? Dat die jongens zo gemakkelijk meerijden. Dat ze zo hoog staan. Nou, voor Bouken hadden we natuurlijk van tevoren ook gewoon uitgesproken dat, dat, dat we dat graag wilden. Uh, ik las met, met hem rijden. Uh, van Lau hebben we het vorig jaar in de Vuelta ook gezien dat hij drie weken lang heel sterk was. En dat was ook in een, uh, in een, in een sterk veld met een Contador en uh, Rodriguez en een Valverde. Waar, uh, waar we ook met z'n tweeën gewoon goed meekwamen. Mee uh, dit is natuurlijk nog wel weer, weer een stapje hoger. Uh, om, dit, dit is meer dan wat we verwacht hadden, denk ik, hoe we er nu voor staan. Uh, maar ja, dat die mannen dat kunnen, dat is denk ik alleen maar een goed teken. Dat geeft aan dat we er hard voor gewerkt hebben en dat we goed bezig zijn. En ja, ik denk dat we nu uh, gewoon alles op alles moeten zetten om, uh, om uh, ja, dit te behouden... of in ieder geval de uh, in het klassement te blijven, blijven behouden. Ja. Is het ook een teken dat het wielrennen is veranderd, dat het nu in één keer kan? Of is dat naïef? Want je hebt je de afgelopen tijd er wel eens over uitgelaten. Van ja, af en toe dan heb je nog wel eens van die opgevoerde brommers die meerijden. Nou, ik weet niet of het zo... Uh, het moet ook allemaal gewoon kloppen in de topsport natuurlijk. Het is niet altijd... Uh, dat, uh, ik denk ook niet dat het goed is om daar zeker als sporter uh, al te veel mee bezig te zijn. Je moet je, moet je focussen op, op jezelf en wat je, wat je zelf kunt als je alleen maar bezig bent met wat een ander misschien dan wel of niet aan het uitspoken is... Uh, gaat het ook in je kop zitten. En, uh, en uh, het is mogelijk om, uh, om op bepaalde dagen boven jezelf uit te treden. Dat, dat, dat, dat uh, weet ik zeker. Uh, maar ja, ik denk dat er wel zeker sprake is van nivellering in het, uh, in het wielrennen. Dat het allemaal wat, uh, wat, uh, wat vlakker geworden is. Ja, het maakt het wel een stuk leuker. Hè? Niet alleen voor jullie, maar ook voor de volgers. Uh, want je ziet in één keer aanvallen, aanvallen die stranden. Je ziet Quintana vier keer gaan. Die kan blijkbaar ook niet door tot in de hemel. Uh, die het toch wel moeilijk heeft Poort die helemaal door het ijs zakt? Oh, ik denk dat de wielersport sowieso ik denk dat het altijd aantrekkelijk geweest is. Maar uh, ik denk dat het voor Nederlanders zeker aantrekkelijker is... als uh, mannen zoals Lau en Bouken zo, zoals nu zo goed meerijden. En, uh, nou, niet te vergeten, Poel zat er gisteren nog bij, ik zelf zat erbij. Dat belooft alleen maar heel veel moois richting de, laatste twee weken, of de volgende twee weken van de Tour. Uh, Gelukkig even vlakke dagen en dan kunnen we eerst een beetje op adem komen. Uh, alhoewel het voor de klassements, maar natuurlijk wel gewoon gevaarlijke momenten zijn. Nog even hè, over die laatste week. Natuurlijk komen de zondag de van toe en daarna krijgen we het hele gedoe: twee keer Alpe de uh, al die beklimmingen in de buurt van uh, Annecy, Grenoble, noem het allemaal maar op. Als zij niet zo hoog hadden gestaan in het klassement, dan had je misschien nog makkelijker voor je eigen kans kunnen gaan. Of is het juist een bliksemafleider die je dan kunt zijn in zo'n etappe? Ja, als zeker. Ik denk dat dat, dat, dat, dat dat een mogelijkheid is. Kijk, in eerste instantie is dat, dat klassement is onze. Uh... Dat is ons natuurlijk gewoon ons hoofddoel. Maar uh, uh, ja, ik bedoel, als, uh, als iemand uh, bergop in de problemen komt... dan is er niet verschrikkelijk veel wat je, wat je voor hem kunt doen. Dan is het altijd beter dat je iemand nog te vooruit hebt... die misschien nog een keer kan wachten of een keer wat anders kan doen... dan, uh, dan dat hij nog van achteren moet komen. Trom dus, uh... jij van zo'n scenario dat het kan? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je bent weg op de dag naar de Mont Ventoux... of misschien wel op de dag naar Alpe d'Huez? Ja, nou ja, gisteren, het niveau was gisteren gewoon weer heel erg goed... Dus gisteren heb ik daar wel meer, meer vertrouwen in. Maar ja, wat ik al zeg, blijft natuurlijk in eerste instantie ons, ons doel... om uh, met die mannen hoog te scoren in het eindklassement. Maar als er de mogelijkheden de, de, de zijn de zich voordoen, dan zal ik die zeker, uh, zeker aangrijpen. Um, ja, ik ben gewoon blij dat ik weer, weer lekker, lekker goed fiets. En dan, uh, dan is het echt wel, uh, zeker op deze manier is de Tour dan wel weer genieten. En dan kun je wel uh, genieten van de, de horde fans, wie, uh, vooral Spanjaarden natuurlijk... in de Pyreneeën die daar uh, staan, die je allemaal bij naam kennen... En die, uh, als we mallen aan het aanmoedigen zijn, ja, dan is de fietsen heel erg mooi. En volgend jaar gewoon weer als kopman naar de Tour? Graag, ja, graag. Uh, de Tour, de Vuelta, op zich maakt het daar in zoverre nog niet zo, niet zo heel veel uit. Maar ja, uiteindelijk is de Tour natuurlijk het evenement waar het allemaal om draait. En, uh, en uh, dan zie ik me daar ook nog wel weer, uh, weer een klassement rijden. Dit jaar heb ik er iets anders geprobeerd. Uh, het is nog ver weg om daar nu al over na te denken, maar uh, uiteraard... Uh, dat is ik, uh, waar ik denk ik goed in ben. Dus dat is wel wat ik, uh, wat ik wil blijven doen. Oké, okay, dankjewel. Gio, Gio, nog heel even. Want Nico Verhoeven heeft Lekker. in de uitzending uh, beloofd... dat, uh, dat we Geesink echt in de Alpen gaan zien. Dat dat echt uh, misschien nog wel een mooie ja, wordt. Maar goed, hij geeft het zelf al ja. aan. Als het kan, dan, dan doet hij dat. Ja. Nico, uh, hij zit nog naast me, hoor. Dus uh, dat kan nog. Uh, ik <laughs> zal even tegen Robert vertellen wat jij zegt. Uh, dat Nico Verhoeven beloofd had dat da, jij zou aanvallen ja, in de Alpen. Oké, okay. Geen probleem, dan... Uh, ik zal luisteren naar de baas. <laughs> nou, als de baas het zegt, dan doet ie het hoor. Dank je wel. De wow. satin <tot�en> noir sur son blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. A vous c'est trop blanc.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 Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard de tes monts blancs, oh oh, de tous tes monts blanc.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 C'est heb er een paar De tourartiest van vandaag is Julien Claire. U snapt het wel, Sion chantait. En dit Melody. Komt allemaal nog, maar dit was Hélène. Lee Tweets, du tour. Luc, ik, ik. Dionne. Hey, Luc. Oh, Shh. Het is rustig. Sorry, sorry. Oh, stom. Even een beetje relaxed. Oké, okay, even kijken hoe iedereen die spectaculaire etappe van gisteren is doorgekomen. Robert Geesink was de eerste die zich meldde gisteren op Twitter. Wat een dag, zegt hij. 168 kilometer vol gas geven. Met een aantal verrassingen in de finale. Goed om te zien dat Tendam en Mollema in vorm zijn. En dat ik steeds sterker word, zegt hij op Twitter. Wout Poels ook tevreden. Hij zegt lastig rit met mooi. Deze resultaat zevende. Nu in de bus naar het vliegveld. Morgen is het een rustdag. En dat is dus vandaag, Dionne. Ja. Heel goed, Bram ik. Niet mijn dag, zegt hij. Eerst lekker op het moment dat het hele peloton ontploft. En net voordat ik terug aansluit, komt er een motor voor een haarspeldbocht voorbij zeilen. En moet ik de bocht veel scherper insturen. Komt dus in een gat terecht, klapvoorwiel weg. En was net poort voorbij gereden, dus de benen waren goed toen. Toen dacht hij nog dat hij goede benen nodig had om poort voorbij te rijden. Geenig. Later zegt hij ook nog op Twitter. Hé, hey, maar het goede nieuws is, onze mannen hebben een, zijn een plekje opgeschoven in het klassement. Baalde zelf enorm dat ik ze door die val niet meer kon helpen. Danny van Poppel is sprinter en dan kwam hij gisteren nog maar eens een keertje achter. Hij tweet, pittige dag gehad, maar toch goed stand kunnen houden in de gruppetto. Hashtag ook dat is toer. En nu zit hij in de bus. Uh, nu in de bus en dan vlieger vliegerin zegt hij morgen rustig. Erco zou trouwens wel fijn zijn op de kamer. Hashtag please. En hij is niet de enige die Erco wil. Lieve Westra is een beetje de gure vlaktes in Friesland gewend. En hij is al een week aan het mopperen over dat het zo ontzettend warm is daar in Frankrijk. En nu ook weer, hij zegt warm, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Na mijn loopbaan als duurrennen ga ik in de airco-handel in Frankrijk. Dat staat vast. En Als je dan eenmaal in die moppermodus zit, dan kom je er kennelijk ook niet meer uit. Want nog wat later twittert hij. heerlijk vlucht gehad. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Hij vloog daar mee. En daar was het ook wel mee gezegd. Uitroepteken, <laughs> uitroepteken, zucht. Ja, Leeuwe is echt een beetje aan het mopperen. Hoor, op Twitter. Oh, en... die heeft, die heeft zo'n behoefte aan die rust. Ja, precies. En dan zegt hij er ook bij van... Ja, ik, ben, ik, ik mop er niet graag, maar hij het heel graag op Twitter. <lacht> uh, we hebben ook een aantal redders in de kop van het klassement. Hè. Tendam, Mollema. En degene die het meest doet met social media is Lauris Tendam. Hij maakt gebruik van Strava. Een appje waarmee je dan je wedstrijdgegevens kunt bijhouden. Hij heeft de etappen van gisteren al gedeeld. En daarom kan je zien dat Tendam 7339 calorieën heeft verbrand. In een dagje, ja. En dat hij de tijden van alle amateur wielrenners die ook die berg op reden aan Goort heeft gereden... Zijn is niet blij mee op uh, Strava. Maar toch wel allemaal positieve reacties daar, hoor. Davy zegt, klasse, Brasi vindt het groots. Tim V die zegt, goed bezig, Laurens. Mooi om te zien dat de Nederlanders weer meedoen. Echt diep respect voor jullie. Groeten en succes. En we blijven jullie volgen. Uh, WE zegt, ik hoef je niet te vertellen dat je heel goed bezig bent. Man, geweldig, tactisch slim. Probeer een keertje te gaan. En Stiphout loopt helemaal uit voor je. Dat doe je het allemaal voor, hè? In mm -hmm. ...die zegt, goed bezig, Laurens, het is genieten met jou in de Tour. Hoop dat je nog een etappe kunt pakken, maar vandaag is het zeker een beetje uitfietsen. Nou, dat is hij aan het doen, samen met Geesink, want die deelde ook zijn gegevens op Twitter. En Jan zegt nog, grote klasse Laurens, ik volg je al een jaar... ...en heb ook gezien wat je allemaal hebt getraind afgelopen winter... ...in vak barre omstandigheden. En dit loont zich nu. Wat een gemiddeld vermogen. Mijn vak, hè? wielrenner. Nou, zeker ja. Je moet allemaal bijhouden ook. Zo. <laughs> Jouw vak is ook wat. Nou, zeker ja. Ik, ik ga het really. een beetje rustig doen hoor, vandaag. Oh, yes. Rustig. Rustig is het. Dank je wel. Zometeen Mike. meer het Weet Do Tour. Salut. Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France. Well, her face is a map of the world. Is a map of the world. You can see she's a beautiful girl. She's a beautiful girl. And everything. Silver pool. See her eyes looking from the page of a magazine Suddenly I see Katie Tunstall. Gio zit in het hotel van de Belkinploeg. Uh, Mollema heeft uh, heel veel goede knechten dit jaar. Uh, wat te denken van Lauren Stendam, die uh, dus vierde staat in het klassement. En dit jaar krijgt Mollema ook hulp van uh, Robert Geesink, hebben we net gehoord. Maar dan is er natuurlijk ook nog de vaste waarde. Een meesterknecht, Bram Tankink, En hij is nu aangeschoven bij Gio Bram, dat was schrikkelijk gisteren. Valpartij in de afdaling van de Col de Monte. Luis Ocaña heeft daar ooit de tour verloren in een valpartij. En we hoorden verder niks. En dan denk je, hoe zou het zijn met Bram Tankink? Ja, het gaat wel. Het gaat wel redelijk goed nu. Nou, uh, ik heb wel een, sleutelbeen wat, uh, een klap op mijn sleutelbeen gehad. En daar die, rond die spieren eigenlijk komt een beetje ontwricht. En... Uh, dus als ik op een fiets zit en ik rijd door een keul, dan is het een beetje pijnlijk. Maar voor de rest, uh, eigenlijk nergens problemen. Wat gebeurde daar nou precies? Nou, um, ik, uh, was, uh, ik had net licht gereden op die klim. En ik was echt bezig om terug te komen in die, uh, in die eerste groep. En um, ik kom bovenop en Poort ligt, ligt 10, 20 meter achter mij. En ik rijd samen met een oh, fichot. En wij proberen echt terug te komen in, bij, die, bij die groep eigenlijk. En uh, ja, goed, ik neem daar wel, wel wat. Natuurlijk, de rij op de limiet om in die groep te komen en ook een poort achterweg te rijden. En uh, op dat moment is het echt, het zijn twee haasbalbochten. Er komt een, een motaar mij voorbij. Die probeerde mijn eerste haasbalbocht al voorbij te steken. En uh, dat lukte niet. En de tweede deed hij het nog een keer. En toen lukte het hem wel. Maar vervolgens gaat hij wel in die bocht zo hard op de rem dat ik. Ja, eigenlijk, ik, ik, ik, ik, ik, ik kon niet anders dan heel hard te remmen. En dan vooral met je voorrem. En uh, op dat moment moet ik ook de binnenbocht pakken, heel scherp. En mijn voorwiel schiet weg. En daardoor klap ik echt op de grond. Ja, je en... klapt op de weg. Ik bedoel, ja. je ging er niet overheen. Nee, nee, nee. Ik heb die moord er verder helemaal niet geraakt. Maar het, het, het, het, het, het stomme is eigenlijk dat als hij daar niet rijdt... dan kan ik gewoon mijn lijn pakken. En dan, um, en dan, ja, dan, dan gebeurt dit waarschijnlijk niet. Kijk, het kan, je kunt altijd een keer pech hebben of zo... Maar dit was, wel, uh, dit was wel de combinatie van factoren van en je neemt wel risico en hoge snelheid. En er komt er ook nog eens een motor die, die de PC voorbij moet, wat helemaal niet nodig was. Want dan kreeg je 10 meter achter de, eerste auto van de, of de laatste auto van de caravaan. Dus het was helemaal geen noodzaak om mij daar voorbij te rijden. En uh, dat daar daar maakte, maakte het voor mij wel even extra zuur. Ja. Zeker omdat je ja, goed bezig bent. En, en dan, als niet klimmen, zit je eindelijk een keer uh, met die mannen mee. En dan, ik wou net zeggen, je ja, zat bij Richie Port... dat ze je van tevoren toch ook nooit hebben bedacht. Nee, ja, ik wist niet wat ik hoorde toe, of niet wat ik zag... toen ik hem in één keer voorbij kwam rijden. Ik dacht, oeh, ik krijg uh, hier al de, de tweede van het bent voorbij. En op dat moment, toen ik lekker reed, zat ik bij Evans. en uh, Ja, dat is ook wel, is ook wel, is wel, is wel een lekker gevoel. Je had het over risico's. Risico in zo'n afdaling. Uh, de komende week is een week met drie vlakke etappes. Ik um, kan me voorstellen dat juist wegkapitein dan ook denkt van ja, wat waar we voor moeten zorgen, is vooral die twee mannen heel oude, hè? Ten Dam en Mollema, de mannen voor het klassement. Ja, absoluut. En wat uh, dat betreft het is, het is, het is gevaarsgeld hier in elke bocht natuurlijk. In de tour. En de toer. En dit gaat, dit gaat een, een belangrijke taak worden. Maar we moeten ons denk ik niet um, van de wijze laten brengen door het feit dat ze nu derde en vierde staan, dan moet je niet zozeer uh, anders proberen, willen proberen te rijden. Want vaak als je dat gaat doen, dan ga je ook meer risico's nemen. En eigenlijk de eerste week hebben wij juist, uh, als ploeg gezegd, kiezen voor de rust. We gaan achter in de peloton zitten. En op het moment dat het gevaarlijk wordt, dan schuiven we op naar voren en dan... En dan nemen we, de, nemen we de leiding. Ja, want het was heel anders dan de afgelopen jaren. Hè? Ik kan me de jaren nog herinneren dat jullie met Geesink... iedere keer weer naar voren manoeuvreerden. Bij iedere bocht, nou ja, al die klassementsrenners kwamen naar voren. Dat was zo hectisch dat het gewoon bijna vragen was om ongelukken. Ja, nou, en dat is juist wat we, waar wij dus nu ook heel duidelijk... Ook, uh, in samenspraak met de ploegleiding, ook, dat is ook een beetje dan mijn voorspraak... Zeg maar, de ploeg wel zo rustig mogelijk houden. Omdat, uh, je, kunt geen, je kunt risico's niet wegstrepen in de Tour, dat gaat niet. Maar je kunt ze wel proberen te, te verminderen. En uh, dat is achterin heb je dan. Soms neem je dan ook het risico dat de peloton breekt door een valpartij. Uh, maar die kans is veel kleiner dan als je voorin zit, uh, dan constant in het gefring zit. Plus, uh, wat je nu ziet, en wat ik denk ook wel een beetje het geval is geweest nu met Sky bijvoorbeeld en uh, Saxobank, die hebben een, een week lang vervoren, alleen maar van voren in die wind gereden. Ja, je ziet dat gisteren, dat ze dat misschien... Ik weet het niet, zeker. Eigenlijk... Kirienka komt buiten tijd binnen? Ja, dat breekt, ze, dat breekt ze nu toch op, was het misschien. Ik weet niet of dat, dat kan zijn. En wij hebben eigenlijk een heel ontspannen eerste week gehad. En je ziet het gewoon dat ja, verbazingwekkend goed gegeven wordt. Want ja, jij weet ook niet wat je ziet. Hè? Ik bedoel, je hebt al heel wat toeren meegemaakt. En als je dit nou ziet, ineens deze mannen 3 en 4 in het klassement. Ja, dat is fantastisch. Ja, dat uh, hadden wij ook niet, uh, hadden wij niet verwacht na de P nee. Hadden we, we hadden gehoopt op bouken uh, in de top 10... En dan, uh, en dan zie je hoeveel klasse mensen mannen er al doorgezakt zijn. Nou, ah, dat is dit, dat is dit, dat is dit heel, heel fijn. Maar goed, de, de Tour is nog twee weken. Merk jij iets van Tourkoorts? Word je al gebeld? Uh, zie je al op Twitter of weet ik veel wat voor sociaal medium uh, ja, een beetje gek te losbarsten? Nou, de, de, de, de stemming rond de ploeg, uh, de berichten rond de ploeg de laatste dagen dat slaat, wel, uh, slaat wel enorm om. Ja, je ziet wel, er komen steeds meer positieve berichten binnen. Hè. Dat, is, dat is wel heel leuk. En Eigenlijk al vanaf het begin, uh, ik ken mijn vrienden en, en familie, die, die zeggen, oh, het, het gaat goed hè. En langzamerhand zie je ook dat de, bui, dat de, dat de cirkel daaromheen zich ermee gaat bemoeien. En, uh, en, uh, goed, wij zijn natuurlijk, we leven natuurlijk wel in een afgesloten wereldje. Dus uh, je moet het doen met de berichten die je van huis uit uh, krijgt. Maar je hebt de pret oogjes en dat is mooi. Ja, ja, ja. ja. Heeft hij altijd, hè? Bram Tankink. De Tour komt eraan. Dat was Gio Lippens met Bram Tankink. Heb ik nog een paar voetbalberichten voor u. met Allag wordt de nieuwe technisch directeur van Vitesse. 39-jarige oud-prof gaat vanaf 1 oktober aan de slag in Arnhem. Hij Heeft een contract voor 3,5 jaar getekend. Allag komt over van de KVB. Hij is sinds augustus 2011 technisch manager is. Hij volgt bij Vitesse Ted van Leeuw op. Die op interimbasis nog wel de transferperiode. Die tot 2 september september loopt afmaakt. Risto is na een maand opgestapt... als trainer van de Bulgaarse voetbalclub Sofia. De voormalig Topspit schrijft in een open brief aan lokale media... dat hij geen vertrouwen meer heeft in de eigenaren van de club. En voetballer Abidal keert terug bij AS Monaco. De Franse verdediger komt transfervrij over van Barcelona... en tekent een contract voor één seizoen... met de optie voor nog een jaar. Tot zover het voetbal, tot zover ook het eerste uur van Radio Tour de France. Alle tijd hè, om op deze rustdag bij te praten over de eerste negen etappes van deze honderdste editie van de Tour. En we praten ook bij over uh, ja, eigenlijk alles wat er nog komen gaat. En er staat de renners nog wel wat te wachten. In het volgende uur zijn we bij Argo Shimano. En na de overwinning van Marcel Kittel de gezichten ook op standje vrolijkste zullen staan. En uh, naast mij uh, zit straks de man die heel graag bij de Tour had willen zijn... Tom Stam hij kijkt uh, samen met ons met misschien enige jaloezie wat er gebeurt bij zijn Argos Shimano. Dat allemaal in het volgende uur van Radio Tour de France. Tot zo! de France. Het laatste nieuws. Het lijkt verder uiteen te rafelen in Egypte. Doden en ook weer gewonden vandaag in Cairo. Maar gaat hij dan nu eindelijk historie schrijven? Andy Murray. Geschiedenis. Het, het is mooi. Murray. Ik wacht 77 jaar voor dit. Daar gaat Pols. Puls demarreert. Hoe is het mogelijk? Ze hebben een helse dag achter de rug in de Pyreneeën. Twee mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van San Francisco. Dus een big bang. En dan is het gespannen op de runway. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op, niet vanzelf. Weet u, mijn zoon beheert mijn bankrekening.